9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Koningin Beatrix heeft in haar afscheidstoespraak benadrukt... dat de steun van prins Klaus voor haar erg belangrijk is geweest. Volgens haar heeft prins Klaus het koninklijk huis dichter bij de tijd gebracht. Beatrix prees de nuchtere waarneming en het relativeringsvermogen van Klaus. Hij richtte de aandacht op essentiële onderwerpen... als milieu, cultuur en ontwikkelingssamenwerking. Ook bij de opvoeding en de vorming van hun zoons... speelde Klaus een essentiële rol... De toespraak van Beatrix werd onder meer uitgezonden op Radio 1 en Nederland 1. Aan het slot sprak Beatrix haar diepe dankbaarheid uit aan het Nederlandse volk. Ze zei dat de aanhankelijkheid van de mensen haar draagkracht gaf. Beatrix wenste ook dat het nieuwe koningspaar zich gedragen zal weten... door het liefderijke vertrouwen van de bevolking. Het is in Amsterdam iets drukker dan normaal op de avond voor Koninginnendag. Het is vooral bij het Rijksmuseum en op de Dam gezellig druk, zegt de politie. Problemen zijn er tot nu toe niet. Er zijn wel mensen aangehouden in verband met een vechtpartij op de Vrijmarkt in Amsterdam. Vijftien mensen ruzieden om een plekje. Op de Vrijmarkt in Utrecht is een gasfles ontploft... waarbij iemand ernstige brandwonden opliep. Het is nog onbekend wie het slachtoffer is. Door die ontploffing ontstond brand die snel geblust werd. De politie en de brandweer hielden mensen op afstand, maar inmiddels is de straat in Utrecht weer vrijgegeven. De Afghaanse president Karzai heeft toegegeven dat zijn Bureau voor de Nationale Veiligheid contante betalingen heeft ontvangen uit de Verenigde Staten. Karzai reageerde op een artikel in de New York Times. De krant zei dat tientallen miljoenen dollars werden afgeleverd in koffers, rugzakken en soms in plastic zakken. Volgens Karzai ging het om veel lagere bedragen dan de New York Times meldt.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 Goedenavond. Uur drie, nog 25 uur te gaan. We tellen af richting 30 april. En we beginnen. We bevinden ons hier op historische grond, de industriële grote club. Op 7 mei 1945 vond vanuit hier een grote schietpartij plaats. Amsterdam vierde feest, de Duitsers waren verslagen... er werd gedanst op de Dam, het draaiorgel, het snotneusje speelde... en opeens klonken de schoten vanuit deze club. De Duitse kriesmarine weigerde zich over te geven... net als trouwens de SS met het Victoria Hotel. En ze schoten op alles wat bewoog. Het gevolg was 17 doden en vele honderden gewonden. Paniek onder iedereen op de Dam. Dat is ook de geschiedenis van dit gebouw. Ja, we hebben ook veel geschiedenis de komende uren. Oud-conservator van Paleis Het Loo, Elko Elzinga... u worden met vorige uur al... En uh, hij heeft ook het boek geschreven, De Inhuldiging. Hij blijft ook nu hier aan tafel zitten. Ook aan tafel Huub Oosterhuis, theoloog en dichter. Ik ken nu nog Koningin Beatrix goed. Daar gaan we het over hebben, ja. over haar persoonlijk. We gaan koninklijk koken met. Topkok Julius Jaspers. En verder blijven gezellig hier zitten. Menno Meijer, Michiel Breedveld voor de politieke duiding. We hebben muziek en we gaan natuurlijk ook even langs bij de Republikeinen. Ja, koninklijk koken, maar je kan het ook gewoon afhalen volgens mij op de Nieuwmarkt. Want Matthijs van de dan heb je heel veel eettentjes. Maar waarom ben jij op de Nieuwmarkt? Nou, om te kijken of het er nou anders uitziet dan een uh, gewone koningin in nacht in Amsterdam. Maar is het niet hè? Nee, niet echt. Ik vind ook dat weinig mensen oranje gekleed zijn. Heel weinig. Dat is precies ja. wat ik net wilde gaan zeggen. Ik was natuurlijk de afgelopen uren op de Dam. Ja. Moet je daar niet zijn? Nee, nou, ik denk dat ik het morgen op tv ga volgen. Ja. En uh, daar was iedereen oranje. Er waren heel veel mensen speciaal voor deze happening naar Amsterdam gekomen. Maar ga je een beetje weg van, uh, van het plein, de straat eromheen... richting de uitgaanspleinen zoals hier de Nieuwmarkt... Ja, dan uh, verdwijnt het oranje helemaal uit het straatbeeld. Hier is, uh, zoals ieder jaar, zijn hier feesten op het uh, plein met een podium... een band die speelt en een barbecue die enorm staat te roken... met allemaal worstjes erop. En mensen staan hier uh, vrolijk uh, te drinken en te eten... Het is echt niet anders dan anders. Ziet je ziet hier heel weinig van het uh, enthousiasme voor uh, de troonswisseling... dat wel uh, op de Dam zo aanwezig is. Al dus Mathijs van der Wiel op de Nieuwmarkt. Uh, op het Centraal Station staat Mark Hamer. Mark, hoe is het daar? Is het, uh, is het druk inmiddels? Nou, eigenlijk niet. Uh, nee, ik sta, er staan hier vier busjes van de mobiele eenheid. En uh, ik sprak net wat met, met uh, een van de agenten. En die zijn me, ja, het is eigenlijk wel rustiger dan andere jaren hier, hier op het Centraal Station. En uh, ja, dat is toch wel een beetje opmerkelijk. Wat Matthijs net zei, weinig mensen met oranje kleding aan. Valt me hier ook op. Ik kan eigenlijk wel rond dit tijdstip wel verwachten dat er hele stromen mensen via de, de, met de trein hier aan zouden komen. En dan eigenlijk richting de Jordaan, waar toch altijd feest is. En ook daar op de Nieuwmarkt, waar uh, Matthijs staat. Maar tot op de heden, nee, is dat hier niet te zien op het Centraal Station. Buiten op de Dam zie ik trouwens Menno Reem, Hij zit nu ook uit het raam te ja. kijken. Menno, wat ja. zie je daar? Daar zie ik toch wel wat uh, oranje -achtigs. Ja, zeker. Veel oranje petjes zie ik. Uh, het blijft mij altijd opvallen bij dit soort dingen dat mensen... er gebeurt helemaal niets hè, op de Dam op dit moment. De schermen, uh, de, daar komt die kroon op, maar er gebeurt helemaal niets. En ze staan er drie rijen dik naar het te kijken. Of ze daar de hele nacht blijven staan, ik weet het niet, maar... Ja, ik, ik, ik, had, nou, ik had even het gevoel dat het raam bewoog bij het balkon... maar dat zijn volgens mij vooral de mensen die proberen te flitsen... waar morgen uh, de koning, uh, de koningin en de oude koningin uh, op terechtkomen. De, ja, de, de lichtjes branden er wel, zie ik. Er brandde ja. in het en boven zie ik ook nog een raam openstaan... maar, maar dat is, is het ook wel. Stofzuigen. Stofzuigen. Het stofzuigen. stofzuigen. <laughs> ja, ja. Het zal toch niet nu nog schoongemaakt moeten worden, het paleis? Nou ja, bloemisten liepen rond en die morsten altijd. Ja. En, en misschien ja. prinsesjes, die, die zijn niet bij het diner... dus die zitten daar waarschijnlijk ook... Uh... Iets leuks te doen. Of op bed, dat kan ook, weet ik niet. Aan tafel inmiddels ook uh, meneer Oosterhuis, Huub Oosterhuis... theoloog en dichter, en u kent uh, Beatrix goed. U bent uh, in de studio. U heeft natuurlijk net gekeken, was ik net even op tv... Uh, gekeken naar de afscheidspeech ja. van Beatrix. Wat vond u? Nou, het punt was haar uh, liefdesverklaring aan Klaus. Ja, hè? Toch? Ja, dat, dat, ja, vond ik wel. Vond ik ook, Ja. En, uh, maar had u dat dan niet verwacht? Want in het boek uh, wat we het vorige uur bespraken met Jutta. kwam dat ook al eentje sinds, uh, aan de orde. Haar ongelooflijke en onvoorwaardelijke liefde voor Klaus. Ja. En, en van hem voor haar. Hè? Ja, beide kanten hoor. Niet andersom, niet? Maar hij heeft dat een keer. Uh, uh, heel duidelijk. Uh, gezegd, hè? Een ja. grote liefdesbetuiging. Ja. Uh, jegens Beatrice. Ja. ja. En. Uh, nou, dit was haar antwoord dan. Ja, nou, en, en, en niet zo'n klein beetje ook. Uh, het was misschien wel mijn beste beslissing ooit. Ja, uh, dat is ook zo, tuurlijk. Nou ja, het, het kwam ook misschien iets, iets heel pompeusachtig over. Oh, oh dat vond ik niet? niet. Nee hoor. Nee. Nee. nee, ik vond dat juist heel mooi. Oh, dat, uh, ze heeft heel goed doorgehad van meet af aan. Die man, die uh, moet ik hebben. Ja. Dat, dat is... Maar, maar wel een beetje, dat, dat constateren we voor, het nou? vorige uur... een beetje een lange neus naar al die mensen die er in 65 tegen waren... of hebben we dan te ver gekeken? Nou, nee, dat, dat is iets te ver, lijkt ja. dat, me. Dat, dat nee, wat had... zat ze daar nog mee, überhaupt? Nee. Nee, helemaal nee. niet? Nee. Dat nee. is maar... natuurlijk onder een slecht gestemd zowel het huwelijk als hier 33 jaar geleden in ja. 1980 begonnen. Maar dat komt ook door hem, dat ze daar niet mee zat. Hij was meteen eroverheen. Hij, hij wist, ja, dit kan ik verwachten, hij vond ja. het logisch... Hij heeft zijn uiterste best gedaan om daar goed antwoord op te geven. Hij had er alle begrip voor. Hm. Hij was de eerste van hun tweeën ja. die voorstelde om met de Joodse gemeenschap te gaan praten. Ja. Hoe, hoe erg heeft ze hem gemist de afgelopen jaren? Want ik, ik, iedereen zat hier, uh, het was echt heel ontroerend. En dan denk je meteen aan, ze moet al een tijdje zonder hem. Ja, ze heeft hem heel erg gemist, ja, ja. natuurlijk. Maar dus... ook, ook in de werk? Ja, maar ja, als, als, als maatje, als, als, als makker. Ik bedoel, er is ontzettend veel gebeurd in het leven na zijn dood, toch? als ja. iemand die sprak. Ene... tegensprak? Nou ja, tegen tegensprak, ja, soms deed hij dat heel duidelijk. Hij had ook in, in gezelschap een ontzettende charmante vorm van... Uh, uh, nou, nou, of zoiets. Nou oh ja, hij, dat, hij, uh, hij maakt haar, haar wel eens een beetje uh, niet te kakken. Nee, nee te maar hij, hij maakte wel grapjes over haar, toch? Nou, maar, dat, dat was heel charmant. En, en, ja. Maar ook heel duidelijk, ja. Ik las in het boek dat u bijvoorbeeld de uh, anekdote heeft verteld... dat Klaus wel eens tegen Beatrix zei... op het moment dat ze op werkbezoek ging in uh, Drenthe... straks weet je meer over Drenthe... dan al die mensen in Drenthe zelf over Drenthe weten. Ja, ja, ja, dat was een... Uh, maar dat vonden haar zonen ook van haar. En dat vond ze zelf eigenlijk ook wel een beetje. Ja? Zij is nu eenmaal ontzettend perfectionistisch. En ze kan het niet laten om dan als ze naar Drenthe moet, alles van Drenthe te, te weten. Dat weet ze wel. Ja. Maar, maar, maar wel, ik ben, een keer bij, met hem, of, ik ben vaak met hem mee geweest, maar op een werkbezoek in, in Friesland. En dan zit ze aan zo'n ronde tafel met bestuurders en met bewoners. Uh, en dat, dat ging over de gemeentelijke herindeling. Dat allemaal groot was geworden. En die mensen zijn allemaal eerst heel braaf tegen de koningin. Want de koningin zit er. En dan gaat ze zelf, omdat ze veel weet... het hebben over de bestuurlijke Nou, U zegt wel dat het zo, zo goed gaat met die, met die gemeentelijke herindeling. Maar wat mij altijd opvalt is die bestuurlijke strobigheid. En dan komen de reacties los... En dat is bijna uit de regionale krant gehaald, kennis, zeg maar. Maar moesten ze dat niet ook gewoon doen? Omdat mensen altijd heel veel meeld doen tegen de koningin. Ze wist dat heel goed te bespelen. Ze zich een beetje afzetten tegen de bestuurders die om haar heen zaten... om de mensen naar zich toe te krijgen. Maar ook gewoon de kennis. Ze was zo perfect, denk ik, u kent het beter dan ik... dat je op dat niveau de mensen weet te raken. Dat vond ik wel bijzonder knap op zo'n moment. Ja, dat was ook zo. We gaan er zo verder. Um, we hebben live muziek. Oh. Nog steeds zijn de heren hier. Beans en Fatback. Ik heb ze gezien in afgelopen uh, september op uh, Vlieland. into the Great Wide Open, aan de voet van de vuurtoren, met ondergaande zon. The Great Wide Open, dat is een into... Formaat festival. Into the Great Wide Open, ja zeker. Okay. En als het ook maar een beetje lijkt op wat ze nu gaan spelen, dan is het uh, schitterend. Uh, dan gaat het dak eraf. Beans en Fatback heren, welk nummer? Same old thing. Ja, same, old. same old thing. Same old thing. Shut down. She's lying on the ground I kneel down Not a word Not a sound I look at her It's hard to see If she's looking back at me With all this blood dripping from her head Straight into her eyes Lights fading fast. that same old back in de studio. Onno Smit, Jet Stevens, Gerhard Heusinkveld en Onno Smit, zanger, en gitarist. Hij heeft een hele, wat heb je voor een rare uh, gitaar? Een vierkante gitaar. Ja. De, komt daar een heel ander geluid uit? Uh, nee, op zich op hetzelfde geluid uit. Het is meer, Het is, zeg maar, ja, door het de beveiliging heen Gewoon voor de leuk. Voor de leuk. Oh. Ja, ja. Ja. Het is hier op de webcam wellicht. Radio1.nl Dank, zometeen meer beans en fatback. We hebben natuurlijk ook verslaggevers in het land. Om te beginnen in Den Haag, want in Den Haag hebben ze die fameuze koninginnen-nacht. Zo spreek je dat uit, Michiel Breedsel. De nou, koninginnen-nacht, zeg maar Nach. gewoon nacht. <laughs> Nach. Nach. Nach. Marcel Bril is uh, daar. Marcel, waar ben jij? Ja, ik uh, ben in het centrum van Den Haag. En inderdaad, die thee die wordt hier niet uitgesproken, koninginnen -nach. Nog. Um, ik ben eventjes in de luw te gaan staan... want uh, op diverse pleinen hier in Den Haag wordt er muziek gespeeld. Harde muziek gespeeld. Dat is ook de bedoeling. Want uh, als ik de website van de organisatie bekijk... dan willen ze verschillende muziekdorpen creëren... die stuk voor stuk het in het teken staan van hun eigen klankbeeld. Van pop tot jazz, van blues tot rock. Nou, Dat zijn allemaal verschillende optredens... die op verschillende plekken in de Haagse binnenstad zijn. Maar niet alles is buiten. Er wordt ook een programma binnen uh, afgedraaid om het zo onerbiedig uh, te zeggen. Bijvoorbeeld in uh, Theater Diligentia in Den Haag. En uh, daar uh, is, is een optreden bezig op dit moment. Dat heet Koninginne Lach. Een aantal cabaretiers hier in Den Haag hebben dat bedacht. En in die zaal daar wordt straks ook het eigen Haagse uh, koningslied gezongen. De Regers uh, hebben dat uh, gemaakt, geschreven. Dat is een... Uh, flamenco-band met uh, typisch plathaagse teksten. En die uh, zingen uh, daar vanavond dat lied. En ik ben uh, tijdens de soundcheck ze even op gaan zoeken. Twee mannen omhangen met een gitaar... en eentje die er op een kistje zit, een cajon heet dat. Johan Vrouwvelde, de gitarist, de zanger en de schrijver. Vanwaar de inspiratie om zo'n lied te schrijven? Nou, het was eigenlijk zo dat het mij gevraagd is door uh, Omroep West, eigenlijk. Om, uh, van, jullie kunnen toch ook wel een, uh, misschien zelfs nog beter dan het uh, nationale uh, lied uh, iets schrijven. En uh, nou ja, dat was voor mij eigenlijk de aanleiding. Toen ben ik er even over na gaan denken. En uh, dus toen is het volgende lied gerold. Is het een ode aan, ik denk wel, de bekendste inwoners van Den Haag? Ja, in zekere zin wel. Ook wel een klein beetje met een bite, want Een beetje ondeugend wel, maar niet, niet lullig. Het is geen uh, afzijk, uh, nummer geworden. zijn drie coupletten. Eentje is uh, voor uh, Maxima. Een val die bij de koning hoort in zijn paleis. Hey, en Willem, uh, we zien er nog geen koning in. Waar met Maxima als koningin? Ken het niet missen? En voor de koningin, ga maar lekker dromen en uh, geniet van de tijd die op u wacht uh, om tot uzelf te komen. Koningin, ik wens u goede nacht. Wens u goede nacht. Morgen is uw zoon de koning. De koning. De uh, dus, ja. ja. een van die vele bandjes hier uh, die in Den Haag vanavond gaan spelen. Dankjewel Marcel. Ik staat de popel om het even aan meneer de te vragen. Wat, wat zou Majesteit hier nou van vinden, van zo'n lied? Oh, mijn best, denk ik. Ja. Ja? ja? Lasten ze daar wel eens naar? Nou... Dat nou ook weer niet. Op feestjes van de oh. kinderen. Ja? Ja. Zo. De, de, niet zo belangrijk. Of is het stiekem wel een beetje blij dat ze hier vanaf is? Nou, de, uh, Nee, goed, nee. speelt geen rol. Nee, nee. nee. Oké. Okay. Goed, Robert-Jan Boy, onze verslaggever, die is in Utrecht op de Vrijmarkt. Robert-Jan. Ja, zeker Willemijn. De, op de Noorderbrug om te precies te zijn. Aan het begin van de Begeinenkade. Ik zie de breedstraat in de verte. En ik kijk nog maar eens even over de deindende mensenmassa. Het wordt hier langzaam donker. Dus de lichtjes beginnen te branden. Bijvoorbeeld van de poffetjeskaam hier recht tegenover mij. Ik zie daar de Vietnamese Lumpia's. En ik zie nog steeds de kroontjes voorbij komen en de vreemd uitgedorste mensen met oranje pruiken. En noem alles maar op. Voor mijn gevoel wordt het drukker en drukker. Maar iemand die er heel veel kijk op heeft is Ron Looi van de evenementencoördinatie. Ja Ron, zeg het maar. Nou ja, goed. Uh, Jij ja, geeft het aan. Het wordt drukker en drukker. Het wordt natuurlijk in de loop der avond uh, wordt het ook steeds drukker. Als je het uh, bedoelt op de jaren, ja. Ja, dan uh, dat, uh, dat schommelt dat heel erg. Dat heeft meer te maken met het weer. Als het uh, hartstikke lekker weer is, ja, dan komen er gewoon wat meer mensen naar buiten. Is het wat minder weer, ja, dan blijven er ook meer mensen weg. Uh, ja, het moet toch een speciale versie zijn van de vrijmarkt. Met morgen de inhuldiging. Het, het dat zou... moet je toch ook zo voelen, of niet? Uh, nou, wij, vo wij voelen het inderdaad wel zo... maar het blijft voor ons wel gewoon de vrijmarkt, zoals dat die altijd is geweest. En ja. wat merk je bij de mensen? Uh, eigenlijk ook precies hetzelfde, uh, ja. Nog steeds de vreemde uitdossingen, noem maar eens maar op. Ja, de vreemde uitdossingen. Het was altijd al oranje. Dus ja, het is. zal al wel oranje blijven, ja. ja. Even uh, niet zo lang geleden een klein incidentje... of incident, een incident met een on ontplofte gasfles, namen wij even namen. Weet jij er meer over verder? Ik weet er niks meer over. Ik weet alleen dat er een brandje was op de Breitstraat. Dat er snel onder controle was. En dat het ondertussen al weer vrij is gegeven. En we moeten gewoon even afwachten wat de brandweer daarvan vindt. De controle is verder goed overigens. Want er wordt hier natuurlijk wat afgekookt en gebakt en gebraden, Noem alles maar op. Alles wat er regulier staat onder vergunning, dat wordt allemaal van tevoren wordt dat gecontroleerd. Ja. En Dan zie ik de mensen natuurlijk met hun oude meuk hier voor de huizen zitten. Ja. Ongelooflijk wat er allemaal wordt aangeboden. Ja, ja er wordt ontzettend veel aangeboden. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik ook wel weer leuk vind om dat te zien. Wat die vrije markt is voor die bewoners. En uh, vooral om de oude rommel ook aan te bieden. Kunnen mensen nou nog wel nog komen eigenlijk? Als ze dit horen bijvoorbeeld zeggen van... Hey. Ik heb ook nog wat op zolder liggen. Nou, dat er nog bij? Nee, dat gaat niet meer. Want uh, kijk, die bewoners zitten allemaal lekker voor hun deuren. En die plekken zijn gewoon vergeven allemaal. Ja. En zo wordt het hier nog steeds langzaam donker. Het gaat de nacht in. En s'nachts gaat alles gewoon door hier. En s'nachts gaat het gewoon weer door. Ja, ja. Tot... Wat gaat dat worden? Ja, ja dat moeten we allemaal afwachten. Wat dat morgen gaat worden. En uh, ja, ja, wat dat is, dat om 1 uur gaat wel de muziek uit. En dan hebben we een stille nacht tot elf uur. Een stille nacht. Een stille nacht, heilige nacht. Ah, ja. Nou, we wachten maar af. <laughs> Oké, okay. dus <echt> veel plezier nog. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Toch mooi om op 29 april ook nog een stille nacht te hebben, toch? Zeker. Aan tafel inmiddels uh, aangeschoven uh, topkok Julius Jaspers. Goedenavond. Hallo. Um, Hoe lang zijn we nu aan het dineren? Um, achter Een uur en een kwartier. We uren zijn kwartier? niet alleen hoor, wij krijgen ook wat. Ja. Ik denk dat ze richting het dessert gaan. Want volgens mij moet het nu ook al. om tien uur afgelopen zijn. Dan beginnen wij met als het vooraf. Kijk naar het menu wat koningin Beatrix had. Die, dat waren drie gangen. Voorhoofd na. Ja, dat is drie gangen. Dat is heel bescheiden, ja. hè? Ja. Gevulde tongholletjes met groene saus. Lamzadel met verschillende groenten. En aardbeienijs toe. Dat was 1980? Ja. Maar, maar, maar dat is gebruikelijk, Ben. Nou, uh, uh, uh, ik ben geweest bij de ontvangst van de Olympiërs. En toen hebben we de menukaart ook even gekeken. Dat was ook zo vrij. Vrij eenvoudig, niet iedere dag, maar drie gangen en dat zit. Ja, maar als je, zoals de meeste gasten die daar vanavond aan zitten, 200, 250 avonden per jaar ja, dan moet je niet aan uit eten bent, dan wil je niet dat menu... wat koningin Wilhelmina geserveerd heeft op 6 september 1988. wat? Lees voor. Wow, man. Kippenbouillon, uh, à l'Orsay, truit du lac Le Monde. Uh, uh, forel, forel uit het meer van Genève, is ook uitgestorven ondertussen. Geglaceerd. <laughs> ja, met een sauce véditienne. Dat is met uh. anchovis en een bruine saus. Uh, ham van York, pâté van capoen. Uh, chauffeur van hortelan. Heel klein... Vogeltje, ondertussen ook beschermd. Uh, geroosterde patrijzen met een broodsaus en een Mexicaanse salade. Celery, een mm, uh, vruchtensalade. Een bombe bestaand uit. Uh, sorbet van Earl Grey. En een gâteau Delgius. Waarschijnlijk iets van schuimgebak met crème en vruchten. Da Daarna, Daarna nog wat kaas ja. uit Dijon. En dan nog wat vruchten en dessert. Negen. Goeiemorgen, ja, negen. We hebben 9 geteld. En toch waren ze in die tijd toch niet veel dikker dan wij nu? Nou... Ze haat er, he? er heel weinig van, hè? Ze er heel weinig geweest. Ja, want de rest zo? ging naar de hoofddames en dat ging weer naar de stalknechten. Dus er werd wel verder van gegeten. Ja, je mocht er ook zelfs naar kijken van tevoren, heb ik vanmiddag uh, gehoord van iemand. Dat hoorde ik ook, ja. ja. De, de, je kon als publiek er langs ja, lopen. Ja, langs een touw en dan kwamen ze met die schade langs en ging het naar binnen. Ik denk dat het ook een beetje showen uh, was van, van misschien rijkdom van kennis en van kijk onze chic doen. zou ja, ja. zou zomaar kunnen. Dus ik kan, kan me niet voorstellen dat je dit allemaal kunt opeten. Maar wij hebben altijd begrepen, maar meneer Oosterhuis heeft net een hap in zijn mond, ja. en dat had ik het rechtstreeks steeds gevraagd. Uh, maar hij zei, het houdt niet zo van lang tafelen. Ja, ik, ik gooi gewoon dingen op tafel die dan de ronde doen, weet u dat? Ik kan maar even, even rustig niet van door, door, tafelen. Nou, ik wil doorpraten tot ik de mond leeggeef, maar... <lacht> <lacht> um, wat ik heb meegemaakt, is het niet zo lang tafel. Nee, hè? Nou. nee? nee. Wat, wat is niet zo lang? Anderhalf uur, ongeveer. Half uur, twee uur, binnen twee uur is het. Ja. Want dan denkt ze, ik moet weer aan het werk. Nee, nee. maar een bepaald soort uh, soberheid ja. ook wel. Ja, ja. ja, wat hebben we trouwens net voorgeschoteld gekregen? Hier Dat is, is een uh, boucher à la reine. Een uh, warm, hartig bladendecht bakje ja? uh, bedacht door uh, Marie-Antoine Carême voor koningin Marie Lechenska, de vrouw van Louis Kense. En dat is gevuld met een kipperagoe. En eigenlijk betekent dat à la Raine, hè, want je hebt meer gerechten à la Raine, dat het heel fijn en klein en, en mooi, de, de, de mooiste stukjes van iets wordt verwerkt tot een gerecht. Menno, ik zag je wel kijken. En Michiel, jongens, heren, nee, nee, nee, nee, nee, maar, nee, nee, nee Ik heb net gegeten. Als je dit thuis een pastijtje noemt, vloek ik dan in de keuken. Dan ben je heel dicht in de buurt. Dan ben heel. Ja, oké. Okay, nee. ja. ja, Dan lijkt het namelijk een vollof een, een pastijtje. Ja. ja. Maar dit is, uh, uh, uh, yeah, ik ken dit van, van huis uit, en ja. dat is, uh, uh, ja, ik, ik dacht dat het vrij simpel was... maar dit is wel wat, wat op men in koninklijke huizen eet. Nou, zo simpel is het niet, het klinkt heel erg simpel... Oh. maar ik heb er toch vanmiddag nog even 2,5 uur aan gewerkt om het te maken... Oh. Voor dat vier personen. Moeten wij even allemaal zeggen, dat proef je ook. Dat wou ik Meno. graag horen. Ja. Ja, heel ja. lekker. Ja, ik heb nog niet geproefd. <laughs> Jij hebt wel eens voor, voor Beatrix gekookt. Ja. Ja. Wat, wat, waar moet je op letten als je voor iemand van Koninklijke Huizen kookt? Eigenlijk alles wat ik al verteld heb. Ik werd niet door haar uh, ingehuurd. Ik kookte bij vrienden van uh, de koningin Pris ja. en Prins uh, Klaus. En die, daar kookte ik vaker. En die hebben eigenlijk gewoon. Ja, Laat zeggen, in de lijn van wat ik altijd deed, moest ik die avond ook doen. Dat is, dat is voor tussen hoofd en Maar niet met wat ze lekker vinden, een bepaald soort? Nee. Bordel, de de gasten ook, let je daar een beetje op? Het, zijn, het was voor 14 of 16 personen, ik heb gewoon gemaakt... wat de gasten en de gasten zeg maar bestelden wat zij graag wilden. En of dat... Maar is dat bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen dat, dat, dat Beatrix zegt, nou doe maar van Hollandse bodem. Laten we het niet van al te ver halen. Het lijkt mij een wonder als het vanavond niet van Hollandse bodem komt. Zeker in deze tijd van, van groen en milieu. En, oh. en uh, nee, natuurlijk komt dat. Nee, ik ik hoorde al asperges vallen. Ja. De koningin had in 1980 lamsvlees. Dat is nu natuurlijk ook perfect mooi in het seizoen. En ik denk dat je ook moet rekening houden met buitenlandse gasten. Dat je alle religies uh, een beetje. Je kunt niet Geen met varkensleetje varkensleetje op tafel? En Nee, dat lijkt me erg onhandig. Ja, maar ja, goed, er zijn ook altijd mensen die hebben weer een melkallergie of een glutenallergie. Ja, gluten, Daar kan je allemaal uh, geen rekening ja. mee gaan houden. Uh, me. het eet iedereen hetzelfde. Ja, ik hoorde net zin? dat er 127 mensen waren. En ik hoorde ook 180 man personeel. Dus het lijkt mij dat een paar diëten erbij geen probleem moet zijn. Nee, nee, nee want dat kan je van tevoren opgeven. Tuurlijk. Ik wil geen vlees, ik wil alleen maar vis, ik wil uh, ja. glutenvrij. Ja. Meneer Elsra, u heeft daar wel eens aan tafel gezeten, toch? Ja, wel. Ja. Ik zat net even te denken over die pastijen. Maar ik weet dat de kok van Soestdijk, die was een meester... in het maken van enorme grote pastijbaksels waar dan een ragoer in ging. En daar werd dan vanuit die eh, bladerdig eend werd dan rondgeserveerd. Ik heb daar zelf ook eh, wel iets van mee mogen maken. En? Topniveau? Ik vond het erg smakelijk, ja. Maar is het nou zo, dat, dat hoorde ik ook laatst... Je, de, het is allemaal veilig eten, dus je krijgt geen bietjes... want ja, dat vlekt veel te veel. Uh, je moet er niet Geen, zo? geen, geen moeilijke ja, dingen. Ja, zou nee, zou het eerste zijn waar ik kan wat, van denken. Wat, wat, wat is echt not dan? Waar, waar moet je opletten? Bietjes dus? Nou, een bietje op een, uh, op een avondjurk... of op, op je witte overhemd van je... Uh, Bietjeslaug. Ja, dat maar is heel erg mee? vervelend. Ja, maar wat nog meer? Uh, ja, je moet, je moet zorgen, of het nou 127 of zoals vroeger 300 uh, gasten zijn... dat je uh, toch een beetje middle of the road je menukeuze bepaalt. Hè. Het, moet een beetje, het moet voor iedereen lekker zijn. Ja, maar ja, maar dat jij... is dan, dan krijg je toch net niks als het voor iedereen lekker moet zijn? Nee, dat hoeft dan aan. Nee. Maar dingen die bijvoorbeeld heel erg naar ui en knoflook... Uh, uh, smaken die, die penetrante luchten hebben. Uh, ja. Rauwe vis is moeilijk. Schaal, schelpdieren vinden toch ook een heleboel mensen uh, niet zo lekker. Je kunt zelfs allergisch ervoor zijn. Ja, maar waar we het net even over hadden, was dat over geen... vlekken. Wat vlekt vlekken wat, wat vlek er nog meer? Kurkuma, geelwortel. Dat kan, kan je op <lacht> niet in je kleren weggooien. En allemaal van die zaadjes, die kunnen... Uh, tussen je tanden, niet hoe vervelend. Een heel fijn gesneden bieslook. En je kijkt iemand aan en je denkt, die heeft een rotte tand in, in zijn gebit zitten. Niet, he, niet doen. Onhandig. Ja, dus eh, niet doen. Nee, precies. Wordt word er nog voorgeproefd? <laughs> nee, dat, nee, dat gebeurt alleen in... Uh in het Nazi-Duitsland. Ja. Ja, ja, ja, dat, ja, dat is... was dat verhaal laatst, he, van die mevrouw ja. die is overleden. Dat zal wel geproefd worden, nee. niet voorgeproefd... of uh, misschien iemand een een bepaalde dictator. Nee. Ik kan me voorstellen, nog... met, misschien ben ik wel wat, wat ouder... maar er was ooit eens een top in Maastricht, ergens in de jaren ja, tachtig. Nog één oude anekdote vertellen ja. van jou. Uh, in de jaren tachtig, en dat was uh, ook uh, gekookt. En ik geloof dat de halve journalistiek... maar ook allerlei deelnemers ziek naar huis zijn gegaan. Ik kan me dus voorstellen dat er wel op een of andere manier... een check uitgevoerd moet worden, dat lijkt maar wel. Ja, hoe gaat ja. dat? Weet u dat, meneer Elzerga? Nee, want ja. uh, dat komt gewoon niet voor bij ons. Als het hoofd gekookt wordt, nee. nee. Nee, maar dat is vlokig. Nee, ja. Maar het, kijk, als, je, als er toevallig een, een garnaaltje overleden is op vroegtijdige leeftijd... dat is een beetje vervelend, maar dan merk je ook niet direct aan tafel. Dan merk je achteraf, dat kun je ook niet voorproeven. Nee, u, kijkt me heel, u kijkt me heel streng aan. Dit is, ja, uh, mee, ja, u heeft helemaal vanmogen. gelijk. Dat heeft een soort incubatietijd. Dat heb je pas, uh, merk je pas een uurtje of drie, vier later. Ik kan me voorstellen dat het helemaal niet heel eervol is... om voor de koningin te koken, want je mag daar verder toch niks over zeggen. En wat, u, wat jij net beschrijft, uh, het mag niet enorm eruit springen. Het moet allemaal een beetje middle of the road. Of, of zou je het graag uh, bovenaan je hebben bestaan? Ik vond het zeer eervol. Ja, ja absoluut. Ja, en ik hoef daar met niemand verder over te praten. Althans niet in details, dat doe ik hier ook niet. Maar ik vond het supercool dat ik dat mocht doen. Ja. Ja, maar st het staat op de cv. Uh, kok van het Hof. Nee, dat wil ik niet. Nee, want ik was niet ingehuurd door het Hof. Zij was te gast bij toenmalige klant van me. Ja, klaar. Maar wel heel eervol. Hartstikke, ontzettend leuk. We gaan naar Robert-Jan Boy in Utrecht... Op de vrijmarkt daar. Ja, die werd zojuist uit de massa geplukt bijna door een dansende mevrouw. Ter hoogte van de Single oost zijn om precies te zijn. Oh jee. In een massa ja, een mevrouw met een kroon op en oranje maillot op. En nu zei van ja, kom mee, kom mee, kom mee. Op de foto met Maxima. Op de foto. In de originele Pols met Maxima. De originele trouwjurk, 1 euro met traan, 2 euro met kus. Daar staat en uh, mevrouw, in bruidsjurk en een, uh, een maxima-achtige pruik op. Sorry? Oh, ik zei, ja, het beschreef je even. Oh, Helemaal ja. in bruidsjurk met een maxima-achtige ja. pruik op. Ja, ik heb uh, maar, mijn originele trouwjurk aan. Maar ze is toch al getrouwd? Ja, maar ik mocht, kon hem nog een keertje aandoen. Dat... Ja, want morgen krijgen we... Wel andere. Oh, ik zie dat er allemaal prinsen staan. Ja, dat zijn allemaal heren naar u te kijken. Ja, die willen misschien wel met Max, met mij als prinses op de foto, ik... nu nog kan. Want morgen, ja, binnenkort kan het niet meer. Dan kan ik niet meer zo op straat. Kijk, dat zijn allemaal van die ex die je meemaakt tijdens de Vrijmarkt. Maar ja. deze springt toch wel een beetje uit. Hoeveel mannen heeft ze al kunnen zoenen? Oh, het is heel discreet. Uh, voornamelijk op foto met uh, traan en soms discreet achter het uh, portret van mijn, ouder, van mijn schoonouders ja. met zoen. Juist. Want het moet wel netjes. En welke stemming? Hoe is de stemming verder? Een beetje bedroefd uh, toch? Of juist een beetje, vol vreugde? Uh, het is uh, een beetje weemoedig, ja? maar ook vol vreugde op wat de toekomst zal brengen. Een andere vraag. Hoe gaat het vannacht? Vannacht? Vannacht, ja. Ja, de, nacht, de nacht zit eraan te komen. Ik, ja, nee, dat, ik weet niet hoe het vannacht gaat. Ik moet in ieder geval voor op tijd naar bed. Want ja. ik moet er uitgerust mogen weer in ja. Amsterdam zijn. Goed, ik ja. zal niet uh, vertellen hoe dit avontuur gaat aflopen. Nee. Met een verslaggever naast Maxima. Maar ik zou zeggen, ik zie ook dat de witte wijn is overgetrokken. Proost. Ja, dank u wel. Live vanaf de Dam in Amsterdam. Alle koninklijke gebeurtenissen op de voet gevolgd. Dit is de Troonswisseling. En op die dam uh, in het paleis, wil even omkijken? Even uh, ja, opletten. Uh, ik zie geen licht op het moment uh, meer, hè? Dat is uh, uh, alleen maar schijn. Dan. Onderin nog. Onderin nog een beetje. Bovenin brand nog een lampje. Kijk. Maar de, de ramen spiegelen wat uh, van de lichten van buiten, dus het kan ook niet heel goed zien. Nou, dan houden we dat op deze manier een heel klein beetje bij. Maar, maar het viel me wel op trouwens, die mensen, hadden we het net over bij de hekken, die maken een fotootje, praten wat en wisselen dan weer om met, met andere mensen. Ja, want dat is het, wat er natuurlijk de hele avond op ja. de Dam uh, gebeurt. Het is, het is weliswaar niet zo heel druk, althans niet drukker dan anders, zegt Mark Hamen. En die zei dat, want die staat bij het uh, Centraal Station. Maar mensen komen wel eventjes hier naartoe, de hele dag door natuurlijk ja. al, hè, om te kijken waar het morgen allemaal gebeurt. Ja, en natuurlijk ook uh, van, van Vandaag uh, met, met de oefening, hè, met de repetitie van uh, Prins, Prinses en Prinsesjus. Het was, was, was publiek geheim, laten we het zo zeggen. Uh, daar hebben we ook wat beelden van gezien. Maar, maar er staan mensen ook te kijken of ze nog een glim kunnen opvang, uh, opvangen. Dat lukt wel achter het paleis uh, hier vandaag gezien. Aan de voorkant stonden er allemaal dichte hekken voor. Want aan de achterkant van het paleis, overigens, staan heel veel, uh, heel veel auto's ook. Z zijn er al mensen aangekomen dan? Uh, ja, want de koningin is natuurlijk vandaag aangekomen hier. En de prins en de prinses en de prinsesjes. Uh, verder weet ik eigenlijk niet wie er allemaal aangekomen zijn. Want ik heb voornamelijk aan de hier aan de voorkant gezeten en ook even natuurlijk gekeken... Hoe wat er allemaal in de, in de kerk gebeurde en ze rondgevraagd wat er is gebeurd. Dat uh, de prinsessen hun stoelen hebben geprobeerd uh, waar ze morgen zitten. Dat ze ook nog hebben gezeten op de stoel van, uh, van papa uh, waar die morgen zit. Nou, dat soort trivia, toch altijd even leuk om te weten. Oh, leuk. We, we weten dat Maxima Valentino draagt. Ja. Heb jij onthuld? Ja, ja, ja, ja, ja, dat is een heel issue. Ja. Slapen ze vannacht hier? Ja. Ook dat. dat is anders, meneer Elzinga, uh, dan natuurlijk ooit vroeger. Hè? Want dan gaan we even terug in de, in de geschiedenis. Uh, vroeger was het zo dat uh, de vorst, die kwam echt een stad binnen. Ja, dat was natuurlijk heel spannend. Die kwam te paard of met een rijtuig, koningin Willemina. Maar die kwam officieel bij de stadspoort binnen. En als hij een beetje mee zat, kreeg hij daar de sleutels aangeboden En gaf ze dan weer eerlijk terug. Want uh, dat was vertrouwen aan burgemeesters. Maar uh, dat is eigenlijk uh, afgeschaft of minder meer door koningin Wilhelmina hier haar abdicatie heeft uh, gedaan, omdat ze dan niet zo heen en weer hoefde te reizen. Uh, ja, en dan is de nieuwe koning, de koningin in dit geval, is al binnen, dus dan kan je niet meer de stad blij binnenkomen, zo gezegd. En dat was omdat Wilhelmina was al oud was? Men wilde zin... dat allemaal wat comprimeren en ja. dan wordt het ineens traditie. Terwijl het toch jammer is natuurlijk. Het is toch wel aardig als bijvoorbeeld zo'n koning de stad binnengeroeid wordt, om al eens iets te noemen. Ja. Ja. U had het wel leuk gevonden als dit het wel, keer, ik en ook, ook wel gezien, gewoon, ja. dat was ook wel in lijn dus eigenlijk met de historie geweest. Jawel, de koning Willemina, I, is, of toen als soevereine vorst binnengebracht en koning Willem II te paard, koning Willem III ook te paard... allemaal zo bij de Haarlemmerpoort, die nu ook de Willemspoort heet... en dan ging hij onder erepoorten door... en alles wat we nu aan bloemen en planten in de kerk zien... dat hing vroeger uit de ramen, dus dat was natuurlijk best aardig. Ja, nou ja, dat is dan het grote verschil... want nu zien we uh, als, als volk, zal ik maar even zeggen... ze maar een heel klein deel... ja, we zijn er natuurlijk wel veel meer bij door de televisiecamera's... Ja. dat is natuurlijk wel weer een nieuwigheid... Ja. en uh, bij, die bij alle tradities... die tradities die er natuurlijk al waren. Ja. Maar ik had het toch wel leuk gevonden dat het wat uitgesmeerd was... over een paar dagen. <laughs> ja. Maar ja, goed, het, het, het, het kan gewoon niet meer... qua wat betreft Zo het. de veiligheid, toch? Zo is het. Zo is het. Dat is, uh, Zo is het. duidelijk. U, u vertelde, we zaten net even samen te eten... U vertelde u een mooi verhaal... over um, Juliana... die... ik geloof haar 25-jarige huwelijk vierde. Dus oh, ja. U vertelt net, net iets over een boot... en daar ja. misschien me dat binnen. Uh, die voer met de... de prachtige ja. boot... De, de, Koningsloep. de Koningsloep. En dat was het zilveren huwelijksjubileum. En ze voeren dus heel prachtig de Amstloppen zo dan richting de stad. Ja, want dat, en toen dat had, kon toen nog ja, gewoon, Ja, en toen open, had men bloot. vergeten om een brugwachter te waarschuwen... dat er een brug open moest. En die dacht, die kan er wel onderdoor. Maar dan moet je de, de vlag en de, de vaandel strijken. En dat is niet de bedoeling. Dus die boot heeft een half uur misschien nog wel langer liggen dobberen... voor die brug bij de... Welke straat was het ook weer? De centuurbaan. De centuurbaan. De ja. en, en toen is het toch... De vlag gestreken en uh, de gezichten waren ook heel gestreken en <laughs> uitgestreken zeg ze uitgestreken. dan. Uitgestreken en dan merk je ineens dat zo'n koningsstoel ineens opgenomen wordt in het schip het museum. Nou dat is niet voor niets denk ik. Maar ze ja. waren woest dat ze daar een half uur moesten liggen wachten. Dat... Het is onprettig want je hebt toch een ja. afspraak ergens te zijn. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Wat is er met die brugwachter gebeurd? Dat zou ik niet weten. Dat vertelt het verhaal natuurlijk. Ja. <laughs> We gaan straks verder, maar uh, eerst. Uh... Het tweede nummer, wat gaan jullie spelen? Uh, all days new. Nee, same All da new yeah. all ja. New. Jullie zijn de muzikanten, jullie ja, weten het. Al die titels <laughs> die lijken op, op, op Beans <laughs> en Fatback. 1, 2, 3, 4. seem to matter all the good times when all we had to do back, all days new. Heren, ik vind, ik vind dit fantastisch. En dames, ik zeg altijd heren, sorry. De bassist is een dame. En wat um, voor een bassist? Onof Smit, Jet Stevens en Gerard Heusingveld. Meneer Elzega, denkt u dat Beatrix dit mooi vindt? Houdt hij een beetje van blues, een beetje country? Nou, ik weet dat de koning in ieder geval van bloknoten houdt. Bloknoten? Ja. En dat is uh, een blok... Nee? Ja, dat is een, nee? een, ja, een insiderschapje. Ja. De... Dus ik behoor oh, oh. daar niet toe. U Als bedoelt kom... Aantekenen ja. Dan, dan ja, dan een aantekeningboek? Ja, ik heb hem door. Op een bloknotje gaat door, maar hier komen bloknoten uit. Dus uit deze vierkante gitaar. De muziek speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Ook morgen uh, natuurlijk speelt het een belangrijke rol. Zullen we nog even teruggaan naar 1980? Want uh, wat voor... Daar ja, kijkt u een beetje vies <lacht> bij, zeg. Het is goed, maar goed dat het radio is. <lacht> Waarom kijkt u er zo vies bij? Nou... Mijn tenen gingen toen erg komen, ben ik in 1980. Want er werd als uh, positieve muziek aan begin de Kreunuchsmessen voor Mozart gespeeld. En dat heeft maar even niets met de inhuldering te maken, want die, Mozart heeft die misgeschreven geschreven voor de Koning van de Mariabeeld, Dus een beetje flauwekul om dat dan als entr'acte uh, muziek te spelen. En voordat je het weet wordt het traditie. Dus je moet het erg <lacht> uitkijken. Want zo gaat dat, hè? Oh, he? Ja, dat ja, met, ja. met enige moeite in 1849 alle religieuze dingen uit de inhuldering hebt gehaald. Maar en misschien, meer. misschien vond ze het wel mooi. Dat was het nog niet bij. Nee, maar de, de, de, het werk van Mozart, wat de vorige keer gespeeld werd. Jawel, maar het, je gaat geen misspelen uh, bij een uh, plechtigheid. Uh, ook niet bij Prinsjesdag ga je ook niet even zeggen... doen even een mopje Mozart, dat, dat gaat natuurlijk. Maar wie bepaalt dat ja, van de dat muziek? Ja, het, het is wel gebeurd. Nou, ik weet niet hoe dat ging eigenlijk, maar uh, dat is een beetje vervelend verhaal. Dat is een foto zitten. wij, maar, wij ja. zitten klaar. Er zijn natuurlijk mensen die denken, oh, dat is aardige muziek. Ik heb een kind dat, dat net gezongen heeft en dat lijkt een beetje op een inhouding. Laten we dat hier Gegeven, dan hebben we gaat het, wel het zo op. simpel? Ja, het eigenlijk wel, ja. En er is dan niemand zoals u bij die zegt? Toevallig niet, nee. Nee, wacht nee, even. Nee, maar zo gaat het altijd in Nederland. Niemand is de baas, dus iedereen. Ja. En, en de Maastrichtse star, waar kwam die vandaan? Meneer van Acht, zoals u weet. <laughs> ja, het moet ook een beetje, ja. moet een beetje katholiek blijven natuurlijk. Maar in die zin, ik bedoel, dan is, dat is geen traditie geworden. Nee, maar je moet altijd wel uitkijken. Als iets, een, een noodmaatregel kan zomaar een traditie worden. Ja. U hield uw hart vast eind januari. Ik dacht, u dacht, daar komen ze weer. Ja, yeah, nou, wait and see. <laughs> ja. wait and wat ja. verwacht u ervan? Well, yeah. Nou, wat... u, u, u maakt me nieuwsgierig. Ja, nou ja. Och, er is een kinderkoor. Er zijn dingen die verrassing moeten blijven. Oké, okay. de staak komt morgen. Nee. Ja, nee. Nee. Ja, nee, ja. nee nee, nee, nee. nee maar, maar wel doet, iets anders. Iedereen doet zijn best om er iets heel leuks van te maken. En ik heb de neiging om af en toe eens wat kritisch te zijn. En dan hoor je ineens zo'n klein kind voor de televisie zeggen... dat ze zo trots is dat ze mag zingen. denk, nou, wat zit je toch te zeuren, joh. Ja. Dat is het kinderkoor wat komt. Het amsterdamse ja. kinderkoor. Ja. En dat zingt het lied van Herman van Veen, als ja. ik me niet vergis. Ja. Zit er weer wat religieus in dat u weet? Uh, ik ben bang van wel, ja. ja. Het zal geen Bach wat? zijn, denk ik. Ik ben bang voor wel. Ja. Echt bang? Ja. Maar dat heeft Beatrix al zo'n enorme nee. heklaag gekregen? Ja, dat is de school. Ja, ja, als je dan verplicht moest... Ver ontspannen op Bach is voor kinderen van negen jaar... Ja, Dat moet jij even uitleggen. Ja, nou, nou, nou. Het, het, zoals uh, veel mensen weten, maar heel veel mensen ook niet... Uh, uh, werden ze na de oorlog naar de Vrije School uh, gestuurd van, van Kees Boeken in, uh, in Beeldhoven. Ja. En da daar, daar moesten ze verplicht luisteren tot rust komen met, met Bach. En, nou, ik zeg Beatrix, maar het was trouwens uh, volgens mij prinses Margriet ja, die maar, in een interview ja, heeft gezegd... Sinds, ja. Ja, sinds die tijd ja. doe je zo'n ontzettende hekel aan Bach... Uh, maar dat komt dus daar vandaan, vandaar mijn opmerking over, ja. uh, over Bach. Ja. Maar wel wat religieus. Van... Dit is wel... voorkennis aan de overkant. Dan. Eh. Ja, dat maakt allemaal niet uit, het wordt nu gedeeld, dus ja. nu uh, weet iedereen het. Maar er zit dus wel iets religieus ook in, morgen. Dat weet ik dus niet, maar de, er zijn melodieën in ieder geval uit het repertoire... bij men eens zeven gaat kijken, dus ik verwacht wel dat er een melodie klinkt... die uh, in een andere context ook wel eens klinkt, ja. En gaan we nog iets, iets Argentijns horen? Argentijnse dat ik invloeden. Dat weet ik niet weten. Nee, Je mag, ik, ja, mag, nee, mag nog één vraag stellen. Daar ben ik <laughs> gewoon nieuw naar. Dat is geen voorkennis. Want vroeger zaten er altijd wel religieuze aspecten in. Een dienst achteraf of ja. een, een pleeg die werd gehouden. Uh, is, dat er nu is dat er nu helemaal uit, denkt u? Ja, we kunnen dat even serieus aanpakken. Ja. Maar het uh, is dus zo dat... Het is heel grappig, in 1814 ging het naar de Nieuwe Kerk toevallig... omdat dat de grootste ruimte was. Want in het paleis was het uh, te klein om te vergaderen met z'n 600. Mm -hmm. En toen zij had uh, Willem ingezegd, gezegd... Nou, dat komt mooi uit, want ik had toch na afloop een kerkdienst willen hebben... Nou, dat is er een beetje ingebleven in 1840 en uh, 1849, dat er daarna nog gepreekt werd. Of 1840 sorry. En 1849 is dat afgeschaft. Omdat men vond, uh, godsdiensoefening, dat is eigenlijk iets privé van de koning. Dat doen we niet meer bij een uh, vergadering van de Staten-Generaal. En daardoor werd het ook een stukje korter. Maar dan merk je toch dat er stiekem nog weer eens wat inkomt. Want bijvoorbeeld bij koningin Wilhelmina, die ging de kerk uit. En toen werd op de melodie van Dank Dank Nu al een God... werd een speciaal door Nicolaas Beets uh, beruimd uh, dingetje gezongen. En dan krijg je toch weer even iets erin. En dat hebben we bij koningin Juliana gehad, de heer Smin Herder. En we hebben dat gehad bij koningin Beatrix, wat de toekomst brengen mogen. En ik ben erg benieuwd wat er uh, nu gaat gebeuren. Nou ja, hij heeft, uh, we, we hebben een gesprek met uh, het paar ja. nog gehad uh, vorige week. Uh, en toen ging het hier ook over. Uh, de collega van het Reformatorisch Dagblad wilde dat uiteraard graag weten. Uh, en, en het ging met name om, bezoekt u nog voor of na een, een, uh, een kerk? Wat, wat gebruik was. Uh, volgens mij hebben Beatrix ook nog een zondag ja, daarna. Dus en, en toen zo. zei hij heel duidelijk... Uh, uh, ons, ons kerksleven is, is privé, doen we ja. geen mededeling al. Ja. Dus in dat opzicht. In die zin ja. is het dus een breuk. Nou ja, zou je denken dat morgen inderdaad het religieuze er redelijk uit is? Ja, maar dat was eigenlijk nooit officieel bedoeld om erin te doen. En nu is het eigenlijk vanuit... Uh, ik heb de indruk dat het erg sterk vanuit de Staten-Generaal georganiseerd is. Ja. Dus het muzikale gedeelte, of ik weet het eigenlijk wel zeker. Um, en dat de, de koninklijke familie in zondag daarvoor hier in de stad zijnde... dan een bezocht. Ik kan me heel goed voorstellen dat uh, Prins zegt... ja, hoor, ze, daar, daar praten we nu over. We gaan uh, even uh, kijken wat er gebeurt in Amsterdam op straat, hier buiten deze studio. Matthijs van der Wiel. Ja, hoor je, dit klinkt wel als feest, toch? Ja, het klinkt als een soort gekrijs, jongen. Wie is het eigenlijk, de artieste? Hoe heet ze, de artieste? Dit is Lee Anne die op het ogenblik aan het zingen is. Ja, en ze heeft net uh, de plek ingenomen van een Amsterdamse volkszanger die alle krakers zong om ja, mee te zingen. Ja, en zo hebben we de diverse vanavond staan. Op een podiumpje op de hoek van de Halve Maansteeg en de Amstel. Dat is een uh, kruispunt. En op de hoek staat dan een podium, staan buitentaps... Uh, wc-wagens met toiletjuffrouwen een feest op straat. Nog niet super druk. Hans, die staat hier naast me. Dat is de, de grote organisator, de roerganger hier. U kunt het precies vergelijken, want die organiseert het ieder jaar. Is het anders? Minder druk? Drukker? Andere sfeer? Uh, sfeer is op het ogenblik goed. Het moet inderdaad nog wat drukker worden, maar ja, men is denk ik afwachten, aan het zoeken op het ogenblik. Want ja. je hebt het brengt natuurlijk... wat verwarring, misschien, die inhuldiging. Uh, je hebt ook de grote dansfeesten die natuurlijk nu buiten het centrum zitten. Dus dat geeft ook inderdaad wel een stukje rust in het centrum. Ja. En dat is uiteindelijk de, wat de burgemeester wil. Ja, wat dat betreft heeft hij zijn zin. Hè? Spreiding, spreiding, spreiding. Heeft dus ook geen idee uh, hoe het er morgen uit zal zien. Morgen is voor ons ook enorm spannend. Uh, ja, in het begin uh, we hebben we in alle kroegen eigenlijk de schermen hangen. Dus uh, men kan de inhuldigingen uh, bij ons zien. Uh, maar wat gaat men doen? Gaat men voor de buis zitten of komt men al vroegtijdig de stad in? We gaan het afwachten. Mocht er wel hetzelfde trouwens, want u heeft aardig wat buitentap staan hier. Het podium. Uh, dat is de gemeente niet ieder jaar even makkelijk mee. En nu vanwege die inhuldiging. Uh, nou, we moesten in principe kleiner, uh, maar de veiligheid is, en dat is terecht natuurlijk, enorm groot. Uh, sommige dingen die, die anders wel mochten, konden nou niet. Maar goed, het is met elkaar daar een oplossing voor vinden en begrip hebben. Ja. Nu uh, zei ik het al, we staan op de hoek van de Amstol en de Halve Maansteeg. Voor heel veel mensen gaat er dan een lichtje branden. Dat is de gay scene van Amsterdam, hè? Dat klopt. Zeven kroegen hier naast elkaar. Ja, ja dat is, uh, we zijn op het ogenblik het grootste G-gebied. En uh, ja, we zijn bezig met feesten organiseren, dingen. En daar hoort ook uh, nu Koninginnendag bij. En ja. natuurlijk zometeen uh, de Gay Pride weer. Ik, ben, uh, ik me kan herinneren van andere jaren. Die homo-kroegen die maakte altijd mooie affiches, mooie grote foto's. Bovenop de gevel van Juliana was altijd erg populair. Beatrix was een soort moeder van alle homo's, zeg ik het goed? Ja, dat klopt wel ongeveer. En dan krijgen we nu Willem-Alexander. Kan hij die rol wel vervullen? Nou, in, uh, ik, oh, ik hoor geen negatieve dingen over hem. Iedereen is aan het afwachten. Maar hij heeft één kanje naast zich. En dat is natuurlijk maximaal. Ah, die gaat natuurlijk die rol op zich nemen. Uh, die zal daar heel belangrijk worden aan zijn zijde. Ja, absoluut. Nou ja, het staat half vol, het kruispunt hier. Langs de Amstel. Het is in ieder geval een feest. En dan hoop ik maar voor u dat hij niet uh, met al te veel bier blijft zitten. Uh, we gaan ervoor om dat uh, kwijt te raken. Okay, Fijne dag morgen ook, he. Dankjewel. Dank Hoi. Matthijs van de Wiel in de roze driehoek van Amsterdam. Ik zag trouwens de Red Light District. Het was ook helemaal oranje gekleurd uh, aan het begin van de avond. Wat deed je daar, Bert? Ik was op onderzoekingstocht van in welke oh, omgeving wij hier waren. Oh, ja. um, wij gaan dan ben ik nog van mijn stuk ook. We gaan naar Utrecht toe. Um, <laughs> wat is er in Utrecht te doen? Robert Jan Boy. Ja, ja, daar is de, de Vrijmarkt nog altijd in uh, volle gang. En het ziet er hier steeds sprookjesachtiger uit. Want ik kijk hier naar het spiegelende grachtwater. Van de Begijnenkade. En dan zie je die oude lantaarns hun schijnsel over dat water werpen. En dan, ja, dan gaan de oogjes toch een beetje twinkelen hier van de talloze voorbijgangers. Maar dan zie ik ook een meneer in de ogen kijken van twee dames. Ja. Met een hele, een hele rare vraagstel eigenlijk. Uh, ja, ja wij, wij zijn op zoek naar haar. En uh, wij zijn eigenlijk op zoek naar haar voor de baard van koning, uh, of nu nog prins, maar koning Willem-Alexander. Begrijpen jullie er dat van, jongens? Ja. Dames? Ja. Ja. ja. Maar waarom moet koning Willem-Alexander haar hebben? Nou kijk, er is, uh, elke koning heeft een baard gehad. En uh, prins Willem-Alexander heeft geen baard. En wij zijn van mening, uh, zonder, baard zonder baard geen koning. Zonder baard geen koning? Zonder baard geen koning. Waarom? Nou ja, goed, ik bedoel, een echte koning die heeft een uitstraling met, met, met, met, met een baard. Ik bedoel, nog mannelijker. Ja, mannelijker. Ik bedoel, ik denk dat, ik denk dat, dat, dat, dat hij ons land veel beter kan teg, vertegenwoordigen met een baard. Ik moet zeggen dat jij zelf ook een klein uh, aangroeshoekje ik, ik, ik aan hebt. aan het oefenen. Ja. Het mag nog geen naam helemaal meer nee, te zijn. klopt, klopt. Zeg maar, wat is ik verder bedoel ik? plukje haar afstaan, begrijp ik. En dan? Ja. Dan, uh, nou ja, goed, dan? Dan als nationaal geschenk aanbieden aan de koning om hem over te halen. En dan, om dan toch voor die baard te gaan. Ik kijk even naar links. Daarna zie ik inderdaad een grote afbeelding, een tekening van Willem-Alexander. Ja. Er is reeds een baard ingetekend. Oh, nee, dat is allemaal echt haar. Gaat u maar even oh, kijken. Dat is echt wel even kijken. Gaan we even naar voren toe. De Rimpel, dat zijn allemaal echte plukjes haar. Ja, dat zijn heel wat plukjes haar. Dat zijn uh, meer dan 250 mensen die hebben hun haar gedoneerd. Juist. En dat, uh, dat vormt al bijna een echte echt? baard. Ik moet zeggen, het staat niet gek. Nee. Nou, er komt nog wel een plukje bij, volgens mij. Ja, maar ik ben wel bang dat je het ziet, hoor. Nee, maar ik, ik kan ervoor zorgen. Ik heb al meer dan 20 nou. mensen geknipt, dus ik weet ondertussen wel Succes. hoe... Succes! We hadden met Alexander met baard. W wij laten even de factchecker er hierop los. Meneer Elsinger, klopt dat? Ja, ja. Koningen met baard. Zijn ze altijd met baard geweest? Uh, dat toen het mode was. Koning Willem II had een ringbaard. Dus eigenlijk zo'n afgezakte snor. Zoals Michiel Breedveld. En Koning Willem III had een en een, een baard, nou dan houdt het even op met de koningen natuurlijk. Ja, en die stadhouders die hadden. en ja, vooral pruiker, kan ik me herinneren. Allemaal baarden. Allemaal baarden, Allemaal baarden. Allemaal baarden en snorgen, ja. ja, ja die wilden te kaperen varen? Moeten mannen met baard zijn? Ja, nee, Willem wil V en Willem de Vierde niet, want het was te Misschien nee, was, was in die tijd ook wat lastiger, denk ik. Ik denk dat. Julia nou, ja, Zaspers aan tafel heeft een baard, mij nou niet. Igor Breedveld vraag. begint ja, ja. Hem met een baard. Nou. Marcel Bril, baard? Nee, geen baard. <laughs> Nee, ik heb me eens een keer geschoren voor de gelegenheid. <laughs> nou, dat is netjes. Zeg, Den Haag, de, Koningin in de nacht zonder thee. Um, wat, het is nog roezemoes. Ik had wel wat uh, muziek verwacht. Ja, kijk, er zijn heel veel podia uh, hier in Den Haag. En ik sta op dit moment gewoon bij het verkeerde podium. Want uh, zo af en toe dan, uh, moeten ze ook eens een keer wisselen van band. En dat kan ik natuurlijk niet helemaal inschatten. Dus op dit moment zijn ze nu net klaar met een optreden. En als ik naar het podium kijk, dan zijn ze druk bezig... met het verzetten van een drumstel, het uh, van kabels zodat zo dadelijk weer een andere band uh, kan uh, beginnen. Dus voor mij de gelegenheid om even met een groepje mensen te praten. Mag ik jou wat vragen? Wat heb jij nou op je hoofd? Het zijn jegermeisterhorntjes. Een jegermeister? Ja, dat heb je dan in je haar zitten, maar niet in je hand. hè? Je hebt geen uh, jegermeister Nee, niks. In mijn buik. In je buik al? Ja. Verder wat oranje vlaggetjes. Uh, rood, het blauw uh, omrand. Is het uh, uh, belangrijk om zo uit te zien, zo oranje gezind? Kun je dan pas dit echte feest vieren? Ja, het hoort erbij toch, op zo'n avond. Ja, want niet elke uh, uh, avond ziet er zo uit, denk ik. Nee, absoluut niet. En hoe bevalt het nou eigenlijk? Het groepje is iets groter. Hoe bevalt het deze editie? Ja, geweldig. Maar dat is koningen nog altijd. Je gaat gewoon lekker naar de stad toe. Lekker overal kijken, biertje hier... Je komt iedereen tegen. Daarna is het net een dorp op Koningenacht. Ik kom altijd mensen tegen die ik tien, vijf jaar niet gezien heb. En het is altijd leuk, altijd een feest. Nou, hier in Den Haag een feest, maar morgen dan is het een belangrijke dag, hè? Want, ja, want dan uh, gaat de, de koningin uh, de, koning, uh, de, de, de troonswisseling. Speelt ja, dat nu ook nog mee voor jou, als je hier zo staat? Maakt dat extra bijzonder of speelt het helemaal nou, niet maar mee? Dat het meespeelt. Reken maar dat het meespeelt. Morgen, uh, morgen is natuurlijk de troonwisseling in Amsterdam. Er staan allerlei demonstraties uh, op het programma, weet ik. Heb je van plannen er naartoe te gaan? Ja, anti-monarchistische festiviteiten. Ja, daar ga ik, wel even, ik heb een band en daar, ik ga daar spelen. En, uh, ik vind het wel mooi dat dat nog speelt. Want ik, mag, ik vind dat we dat best mogen afvragen. Dat er zoveel geld in dat koningshuis gepompt wordt. En dat je je echt wel kan afvragen van waar, waar dient het nou precies voor? Maar mag ik dan ook een vraag stellen? Wat ja, ja. doe je dan op zo'n koninginnennacht? Ja, feestvieren natuurlijk. Ja, ja, ja. Feestvieren. Zo makkelijk is het dan ja. ook alweer, hè? Ja, maar, ja, ja, zo makkelijk is het wel weer. Ja, uiteraard. Uh, we leven ons eigen leven. en Een feestje, daar zit iedereen op te wachten. Ik. Maar jij geniet wel van deze traditie. Ik, uh, ja, ik, ben, ik ben misschien wat meer van het Koningshuis... Dan, dan mijn medevrienden hier. Maar ja, ik vind het een traditie. Ik vind het iets moois. Uh, ik vind dat dat altijd moet blijven bestaan. Het Koningshuis is gewoon een voorbeeld van, van Nederland. En dat, dat mag gewoon blijven. Altijd. Bert en Willemijn, jullie horen het. Hier wordt niet alleen gedanst en gedronken. maar ook nog gediscussieerd over de monarchie. Marcel? Ja, ik was zo benieuwd, Marcel. Want tradities, koninginnennacht, het mag eigenlijk al niet meer zo heten in Den Haag. sinds een soort wissel in de organisatie. Maar kunnen ze daar een beetje wennen aan Koningnacht? Ja, dat, uh, dat is nog iets wat, uh, wat nog niet echt heel erg lekker op de tong ligt, merk ik wel. Nee, hè? Uh, Nee, nee. Dus uh, daar moeten ze nog aan werken. Ik weet overigens wel dat uh, als uh, het Koningdag wordt... dat dit festijn dan mee verhuist. Uh, traditioneel dan, zeg maar, uh, na de 26 e april. Uh, dus uh, dat, uh, dat wordt dus inderdaad wel de Koningnacht. Ik zou hier nog eens even rond gaan lopen om, uh, om te oefenen met ze uh, voor de komende ja, er tijd. er moet wel een S nog tussen. Ja. S goed, ja. het is dus tussen is goed. tussen Queens Day, dat is lekker maar King's Day, daar uh, ja. heb ik ook aangegaan ben hoor. Ja, King's Day. Nou. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Katelijne Broers inmiddels ook aangeschoven. De directeur van de Nieuwe Kerk. Ik had verwacht dat hier een, een, een wrak zou binnenkomen. Maar je ziet er uitermate ontspannen en relaxed uit. Zei de ene vrouw tegen de andere. Wij ik hebben het niet gezegd. Nee, zeker Nee, maar je, je ziet eruit alsof je alles onder controle hebt en niets fout kan gaan. Of, of is dat allemaal een uiterlijke schijn? Nee, dat uh, visagie doet wonderen <laughs> op, de, uh, op de televisie. Maar uh, nee, kijk, uh, ik, ik denk dat het, het is een, een enorme organisatie geweest, maar uh, waar ook uh, een strakke regie op zat en. Uh, onze rol uh, van de Nieuwe Kerk was in die zin uh, bescheiden... als je vergelijkt wat er morgen allemaal moet gebeuren. Want dat ligt in handen van de Verenigde Vergadering. Jawel, maar... Uh, maar toch. Maar ja, dat... toch. Uh, maar goed, ja, wij, wij zijn gewend uh, te schakelen in maar, die kerk. Maar wist jij het al stiekem wat eerder? Of weet je het ook pas drie maanden? Nee, ik weet het echt... Uh, ik kreeg naar de televisie iedereen. en dacht... oh jee, ik moet iets nou, doen met wil, de kerk. In de aanloop naar de, de, de, de, de, ja, de, de, de, het zoomen in de stad... van de koningin gaat een uh, toespraak houden en dergelijke. En het uh, toeval wilde dat ik... Die avond uh, bestuursvergadering had uh, van de, het bestuur van de Nieuwe Kerk. En we hebben op mijn kamer met uh, laptopje erbij naar de toespraak zitten kijken. En toen gedacht, oké, okay. ja. ja, ja, nu uh, aan de slag. En toen uh, ben ik nog heel hard naar de Dam gerend. Precies, oh, dat weet het... ik nog wel. In de regen stond jij hier commentaar ja, uh, uh, te geven. Ja, ja. en toen, dat was dat was echt uh, ja, heel spontaan, want toen wisten we het. En uh, ja, en toen hebben we, zijn we gaan kijken, hoe gaan we dat uh, allemaal oppakken? Liggen de draaiboeken dan klaar? Hoe gaat zoiets? Nou ja, kijk, het draaiboek van 1980... Um, er, er waren wel tekeningen en dergelijke... maar um, de stichting waarvoor ik, ik werk, uh, de organisatie... die bestond toen eigenlijk... Nog niet. Dus er waren meer ja, draaiboeken bij wijze van, NOF. <laughs> uh, en, en van van, van, uh, van uh, de NOS En toen van de Verenigde vergadering. Die hadden wel... Ja. Natuurlijk, die weten heel, heel goed hoe welk protocol. Maar je leeft toch weer in een andere tijd. Hele andere veiligheidseisen. Die er inmiddels natuurlijk gelden. Want toen ik de eerste keer de tekeningen zag van 1980... Toen uh, kreeg ik wel even een kleine hartverzakking. Huh? Achter de nou, man, ja. Ja. Ja. ja. Ik dacht, nou, dat, nee, dat, dat, dat, dat, ik hoop niet dat we dat hoeven te doen. Want dat was. Dat, dat, Van ik... vanwege het aantal? Ja, de, de, de, de veiligheidseisen zijn nu veel um, uh, zwaarder. Ook uh, na die vreselijke brand in Volendam is in Nederland totaal andere regelgeving gekomen. En daar, ik ben niet anders gewend dan daarmee te werken. En ook met 4 mei hebben we natuurlijk heel veel mensen in de kerk. En weet je hoeveel er eigenlijk, ja, ja. kunnen redelijkerwijs. En ja, ik zag toen tribunes op plekken. En ik denk, nou, dat er toen niet iets is misgegaan. Als er toen iets was misgegaan. Nou, ja, er ging wel wat mis, niet. maar wel op een heel andere vlak. Ja, nou, dus, gelukkig bleef iedereen toen rustig zitten. Maar ja. die tribunes, die, die hadden... Uh, maar nou, nu, nu, jullie hadden een, een expositie. Ik bedoel, in het hypothetische geval hadden jullie kunnen zeggen... van nou, sorry, het komt ons even niet uit. Uh, ja, maar ja kijk, dat, ook, uh, dat doe je natuurlijk ook niet. Want uh, wat het enige wat, wat wij is vastgelegd, ergens, dat ze altijd aanspraak kunnen maken op de kerk? Nou, wij weten dat als, als Nieuwe Kerk, dat, dat, het staat net nog niet in de grondwet. Want het hoort uh, in Amsterdam te gebeuren. Amsterdam maar staat goed, in de grondwet. Uh, uh, ja, Amsterdam staat in de grondwet, uh, de stad. Uh, maar de zeven inwildigingen, of de zes tot en met nu toe, hebben allemaal in de Nieuwe Kerk plaatsgevonden. De hele kerk, er zijn allemaal monumenten in de kerk die daar ons nog dagelijks aan herinneren. Dus wij weten dat dat onze taak is. Uh, alleen weet je niet uh, dus wanneer het komt. En wij hebben al, al meer dan 15 jaar, of misschien wel 20 jaar, in al onze contracten die we hebben met partijen, met wie die wij tentoonstellingen maken, een uh, koninginnenclausule. Uh, waarin staat als het de koningin behaagt uh, of genoodzaakt is om af te treden... dat wij dan uh, ja, gerechtigd zijn om, om, om met die objecten snel aan de slag te gaan. En dat hebben we ook moeten doen, want wij hadden een tentoonstelling staan... en uh, die hebben we twee weken eerder moeten uh, afbreken. En, uh, dus daar hebben we veel tijd en energie in uh, gestoken. En toen ja heel veel tijd en energie in het mooi maken van de, van de nieuwe kerken. Uh. En helemaal leeg maken, want hij is nog nooit zo leeg geweest. Uh, uh, nu is hij leeg. heel erg vol, maar ja, ja. Uh, twee weken geleden was hij nou ja. nog nooit zo leeg. Ik had hem nog Bruin, is ook wel eens goed, zeggen ze. We nou, moeten wel terugkomen. Ja, met moet wel terugkomen. <laughs> oh, had, ja, we zijn heleboel historische objecten We zijn lekker bezig. Hè. We praten zo. Het volgende uur praten we uh, uh, verder. Want uh, we nemen afscheid van, van Julius. Uh, hartstikke lekker gekookt. Ik vond, het, ik, ik vond het heerlijk. Mooi zo. Uh, wat gaat u zelf nog verder, uh, verder doen vanavond, morgen? Met de uh, voeten op de bank een glaasje oranje bitter, wat ik verafschuw, maar dat hoort er nou eenmaal bij, uh, ga ik naar de televisie kijken. Waarom doen mensen dat dan? Ja, dat, dat is een soort, ik vind de oliebollen ook vies op nieuw, maar ik neem er <laughs> toch altijd een. Of een glaasje sherry. Heerlijk. Dat past ook wel bij. Ja, dat is een mooie amontilladro. Meneer als gaat, drinkt, bija dat? Het sherry? Vind ik wel bij haar, pas. Ik hoor, ik hoor witte wijn op de achtergrond. Ja. Witte wijn. Glasje ja? champagne. Ja. Ja. Nou, witte wijn, zegt Menno. Ik hoop morgen een glaasje champagne, toch? Ja, wel. als Heerlijk. alles achter de rug is. toch? Het is uh, Prosecco en daar een scheutje Oranje Bitter in. Dat is zalen. Ik ga het meteen doen. Ja. Extra recept. Super, dank u wel voor de komst. En blijf erbij. We gaan verder in Oranje Sfeer. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? U hoort en ziet mij, Koos Postema, deze hele week als presentator... tijdens de Week van Oranje op het themakanaal Best24. Kijk samen met mij naar de historische koninginnendagen... en alle grote interviews met Beatrix en Willem-Alexander. Leven Nederland! Uw mooiste oranje-herinneringen ziet u op Best24. Dit is Radio 1.